Ember Brandsen met het NOS-journaal. In Nemtsov. De Poetin-criticus werd vrijdagavond op straat doodgeschoten... in de buurt van het Kremlin. De tocht voert langs de plek waar Nemtsov is vermoord. Maximaal 50.000 mensen mogen deelnemen aan de betoging... in het centrum van de Russische hoofdstad. Betogers lopen met spandoeken, bloemen en foto's van Nemtsov. In Barneveld zijn gisteravond vier slachtoffers van mensenhandel gevonden in een rioolbuis. Een vijfde slachtoffer werd iets verderop op een bedrijventerrein aangetroffen. De politie vond de vier vrouwen en het jongetje na een melding van een beveiliger. Die sloeg alarm na het zien van een groep verdacht uitziende mannen op een carpoolplaats bij de A1 bij Barneveld. Na een korte zoektocht konden de mensensmokkelaars, vier Albanese, worden opgepakt. De slachtoffers komen waarschijnlijk uit Vietnam. Zij zijn naar een opvangadres gebracht. Op de WK Sprint in Astana heeft schaatsster Britney Bo net als gisteren de 500 meter gewonnen. Bo won in 37-71. Gisteren was ze nog een stuk sneller, maar haar tijd was voldoende voor de winst. In de Eredivisie heeft Excelsior thuis met 3-0 gewonnen van SC Heerenveen. Door deze overwinning klimt Excelsior naar de twaalfde plaats. Heerenveen blijft zevende. Op dit moment zijn er twee wedstrijden bezig. FC Utrecht speelt tegen Feyenoord. FC Groningen neemt het op tegen ADO Den Haag. Later vanmiddag wordt de topper tussen PSV en Ajax gespeeld. Het weer, zon en wolken en een enkele bui wisselen elkaar af. Het waait behoorlijk uit het zuidwesten, windkracht 5 tot 7. De temperatuur ligt rond de 9 graden. Vanaf en vannacht meer buien met kans op onweer en zware windstoten. Het kwik daalt tot minimaal 2 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, met minder wind wordt het dan zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB.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 met met met Zandvoort op zondag. A vacation in a foreign land. Uncle Sam does the best he can. Militaire dienstplicht uh, Albert-Jan. Heb jij ook nog wel meegemaakt natuurlijk? Ik wel, 784. 784? Dat was mijn lichting. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> nou, ik ben er net niet in geweest, maar goed, dat <laughs> maakt het er niet uit. De Status Quo en in die Army, naamplaat nou plaat die we destijds uh, op de Zamvoortse radio Delta radio uh, draaide speciaal voor een collega Dirk van Kampen die uh, militaire diensten in moest. Het leuke was.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 En uh, dat was, ik was geboren in 1958. En iedereen die in 1959 was geboren, die werd, die werd uitgelood. Eén jaartje verschil. Ah, oh, wat zielig. Twee jaar naar Maar je hebt toch wel een IC gehad? Ik heb prima, ik heb prima dienst, diensttijd gehad. Ik was uh, chauffeur voor, uh, voor de Hoge Omers, om het zo maar eens te zeggen. Dus...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 In de keuken, dus staat tomatensoep op de verpakking. Gooi het in de beker, ziet er wel heel erg uh, raar uit voor tomatensoep. In ieder geval niet rood, leek het kippensoep te zijn. Oké, okay. ook lekker hoor, gaan we zo dadelijk even van genieten. Maar hier is meer muziek, hier is Den Hartman. En we are the young. Dat was de disco-klassieker van Den Hartman. Je weet wel, he? Die man van Real Life on Fire vroeger ook in Zandvoort uh, geweest. In discotheek Chin Chin heeft hij dat plaatje nog gezongen. Ja, is echt leuk om te weten. En dit was een andere single van um, We are the young. Tijd voor een hit van Volk de Moon nu. Hier is Shut Up and Dance.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 En 20 races later, op 29 november, is de slotrace in Abu Dhabi. En dat wordt dan verreden op het circuitpark Jasmarina. Hé, hey die 15 maart mogen we niet gaan missen natuurlijk, Albert-Jan. Nee. Hoe laat begint die race? Geen flauw idee, daar staat het meldverhaal verhaal nog niet. Nog niet, oké. Okay. Het zal wel s'nachts zijn. S'nachts, ja, daar ben ik ook bang voor. Dus niet uh, tijdens zandvoet op zondag. Nou ja, goed. Uh, dat noem ik eerst uh, Sanford van zaterdag op zondag. Ja, nou, ook, goed, <laughs> ook goed, ook goed, ook goed.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 Sorry, je stem, Albert-Jan? Ja. Ja, dat ben jij inderdaad. De Manwit, de Golden Voice. Dank je wel. Jouw stem is ook goed, hoor. Oh, dank je wel. Klinkt ook goed. Tijd ben sorry. <laughs> uh, listen to the Manwit, de Golden Voice. Albert-Jan Vos, daar hebben we het over. Ja, de tweetal wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn in de Eredivisie zijn inmiddels gespeeld. We hebben het over uh, FC Utrecht tegen Feyenoord. Daar is niet gescoord en bleef het 0-0. Nul Waar wel gescoord werd, was bij FC Groningen thuis tegen ADO Den Haag. Het is 1-0 voor FC Groningen. En in, u gelooft het niet, de negentigste minuut nee, hè? maakte ADO Den Haag gelijk. Dus 1 tegen 1. En zo meteen de klapper van de dag natuurlijk hebben we het over PSV tegen Ajax. tv.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 Flo We're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 and the dark I was scared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 En ik heb nou even gekeken op de tussenstand. Op dit moment staat ja? hij gedeeld 36ste... met een totaalscore van plus 3. Oké, okay, hoeveel doen we er mee dan? Een stuk of 60. Oké, okay, kan ik ook voor je nakijken. Ja, er zijn een heleboel uh, dubbele plaatsen bij, hè. Maar je gaat door tot, uh, tot 71 spelers. 71, oké. Okay. 71. Nou, een beetje gemiddeld, hè. Gemiddelde. Ja. Nou, van Pambiets. Beach... Ja, dat is niet de minste. Nee. Naar... Gaan we even naar uh, Spanje. Oké. Okay. Ja, ja, Ja, toch.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 Made. Take a holiday in Spain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 De ja. lente komt eraan. Maar dan moet je niet naar het weerbericht kijken. Nee, nee, maar de lente komt er wel aan hoor. De meteorologische je, lente is ha, al begonnen. Hou je, je vast. Vanavond hè, windkrachten? Uh, nee. Nou, windkracht. Ja, windstoten tot 100 kilometer per uur. 100 kilometer per uur. Kolen geel. geel. Hou daar rekening mee. Maar na de winter, de lente, komt toch echt weer de zomer. <lacht> ja. We gaan hem draaien voor een uh, vaste luisteraar van dit programma. Een trouwe luisteraar. Zo mooi. Hier is Rob de Nijs nog een keer.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 We're 25 jaar. Zie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 Zat is en voldaan. Zo is het, joh, sure de bluf. En hier aan de kust. En dat was hem alweer. Zandvoort op zondag. Het zit er alweer op, eh, Albert-Jan. Ja, luisteraars, maar nog even. Code geel. Het KNMI waarschuwt vanavond voor flinke windstoten aan de kust. Er wordt vanavond oppassen geblazen. Het KNMI waarschuwt voor flinke windstoten aan de kust... en op de Waddeneilanden. Aan zee kunnen windstoten voorkomen van 100 km per uur. Zo. Dus code geel. Als je naar buiten kijkt, kan je het niet verwachten, hè? Nee.